Dit is Jeroen Chapkema met het NOS Journaal. Veel Nederlanders die deze zomer op vakantie gaan... hebben geen idee wat de eventuele coronamaatregelen zijn in het land van bestemming. Zo kan in Frankrijk en Portugal om een vaccinatie-, herstel- of testbewijs worden gevraagd. Dit bewijs is bovendien verplicht als je wordt opgenomen in het ziekenhuis. INO Research heeft ruim 2000 Nederlanders ondervraagd. Van hen zegt iets meer dan de helft te weten welke coronaregels gelden in het vakantieland... De rest vermoedt dat er wel of geen maatregelen zijn of heeft helemaal geen idee. In Frankrijk is gisteravond een dode gevallen tijdens noodweer. De Normandische badplaats Villers-sur-Mer werd getroffen door een storm... waarbij een kitesurfer omkwam toen hij door een windvlaag tegen de gevel van een restaurant werd geworpen. Drie bezoekers van een casino raakten gewond door rondvliegende caféstoelen en tafels. Bij de plaats Deauville zoeken reddingswerkers nog naar iemand die wordt vermist op zee. De oorlog in de Oekraïne kan jaren duren, zegt NAVO-baas Stoltenberg tegen Duitse media. Hij zei ook dat de Donbass-regio vermoedelijk eerder uit handen is van de Russen... als het Oekraïnse leger moderne wapens krijgt. Ook de Britse premier Boris Johnson bereidt zich voor op een lange oorlog. In een opiniestuk in de Sunday Times schrijft hij dat Oekraïne sneller wapens, uitrusting, munitie en training moet krijgen dan de agressor. Medewerkers van een Apple Store in de Amerikaanse staat Maryland... hebben gestemd voor de oprichting van een vakbond. Het is voor het eerst in de VS dat werknemers van de techgigant zich verenigen. Apple zelf weigert te reageren op de stemming. Het bedrijf heeft dit soort initiatieven altijd ontmoedigd. Eerder probeerden werknemers van Apple in Atlanta ook al een vakbond op te richten. Zij trokken zich op het laatste moment terug omdat ze zouden zijn geïntimideerd. Het weer het is bewolkt en soms valt er een lichte bui. De temperatuur ligt tussen de 16 graden in het noordwesten tot nog 24 in Limburg. Vanavond nog een lichte bui, maar komende nachten overal droog. Morgen afwissend zon en wolkenvelden en overwegend droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag staat tussen Hoofddorp en Roelofarensveen 6 kilometer file. De vertraging is daar ruim 20 minuten. Er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Goedemorgen, luisteraars, en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort, en iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie, oud hollandstalige muziek. En iedere week bezorgt we de Draaier al de muziek die stelt hij elke week weer beschikbaar. En uh, dan mogen we elke week komt hij dan met een bak met platen, en dan mogen we weer uit gaan zoeken welke plaatjes we deze week weer voor u gaan draaien op de lokale onderroep CfM Zandvoort. Nou, vorige maand hadden we natuurlijk een speciale uitzending in verband met Moederdag. En vandaag, het is vandaag Vaderdag, een feestdag. en eerder natuurlijk van alle vaders. Waarbij het vaderschap en het belang van vaders voor de opvoeding... de zorging van hun kinderen wordt gevierd. En in Nederland wordt Vaderdag gevierd. Altijd op de derde zondag in juni. En in België vieren we het op de tweede zondag in juni. Het feest komt voort uit de voortgaande Moederdag. Want ja, als Moederdag is, dan moet je ook natuurlijk een dag hebben... speciaal voor vaders. En dat is het vandaag, op deze zondag 19 juni. 2022. En het weer is gelukkig iets minder benauwd als de afgelopen dagen. Dat is toch echt een ja, aardige 35 graden hadden voorspeld. Nou ja, ik geloof dat het in Limburg is. Gelukkig hier niet. In ieder geval het komen nu Alleen maar mooie liedjes. Uh, iets anders dan dat u gewend bent. Want ik moet zeggen, het was erg moeilijk om echt oude Hollandse uh, liedjes over varen te vinden. Die zijn er dan wel. Maar ja, erg moeilijk uh, te vinden. En ook dan nog de goede kwaliteit te kunnen vinden. Dus uh, we hebben er een paar plaatjes uitgezocht En uh, ik hoop dat u er een beetje blijft. Het Natuurlijk, als opening hoor die onze herkenningsmelodie. Die was van Louis Davids. Met weet je nog wel? Een opname 1928. Onderweg zometeen Stef Bos en Douma En ze zingen allemaal over Papa of Pa. Wow. Vandaag is het Vaderdag, hè? En uh, ik hoop dat jullie een hele leuke dag hebben. En dat je misschien uh, je Papa verrast hebt met een ontbijtje of een cadeautje of een knutselwerkje. Uh, nou, en we hebben een liedje. Dat gaan we lekker zingen met z'n allen. Voor Papa's. papa, papa, papa. hee he, papa. Ik wens je een fijne Vaderdag, hee papa. Vandaag is een dag dat je alles mag, hee papa. We hebben een fijn ontbijtje, hee papa, en een lekker eitje en blijf lekker in je. De wekker is niet gezegd, nee! Papa, papa, papa. Papa, papa, papa. papa, papa. Hé, hey, papa. Je krijgt een mooi cadeautje. Hé, hey, papa. Koffie en een broodje. Hé, hey, papa. We houden heel veel van jou. Hé, hey, papa. Ik je koffie nu maar gauw, want anders wordt die koud of lauw. Papa, papa, papa, papa. Papa, papa, papa. Papa, papa, papa, papa. Wieruw, fijne vaderdag allemaal. En ik hoop dat jullie echt heel fijn hebben. En als je de tekst mee wil lezen, die staat hieronder. Dus klik je op het pijltje, dan zie je zo'n wit velletje. En daar staat de tekst op en dan kan je lekker meelezen of iemand kan het je voorlezen. En als je nog meer filmpjes van mij wil zien, hier of daar staat een button. En als je dat klikt, dan abonneer je je. En dan kun je nog meer filmpjes van mij zien. Want dan word je als eerste op de hoogte gehouden van de nieuwe filmpjes. Nou, fijne dag allemaal en uh, daar gaat ie! Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Pa, pa, pa, pa, pa. Ik heb dezelfde ogen, en ik krijg jou trekken om. Mij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 Beug. Het is vandaag Vaderdag en Vaderdag is geïntroduceerd schijnt zo in 1909 door mevrouw Sonora Smart, Smart Dot uit de staat Washington, waarbij ze haar vader William Jackson Smart wilde eren. Hij was een veteraan uit de Amerikaanse burgeroorlog die wederhuren duurnaar was geworden. Dan zijn vrouw in het kraambed bij de geboorte van hun zesde kind gestorven was en toen was geworden was wilde ze de kracht en het doorzettingsvermogen van haar vader onder de aandacht brengen. En ze werd hiervoor geïnspireerd door Anna Jarvis die een jaar eerder een moederdag had gelanceerd. En de Eerste Vaderdag vond toen plaats op 19 juni 1910. Spokane in de staat Washington en uh, president Calvin College steunde in 1924 het idee om Vadersdag te vieren. Maar het geheel uit bestaande Amerikaanse congres wilde net iets doorvoeren dat ze zo mannen in het zonnetje konden zetten. Het effect daarbij was dat de dag pas officieel in de VS werd erkend tijdens Tijdens het presidentschap van Richard Nixon, dat was in 1972. En in Nederland werd het vanaf 1937 in oktober... werd de eerste keer Vaderdag gevierd. Op het initiatief van de toenmalige Nederlandse Bond van Heren Mode Detaillisten... werd hij in 1948 afgesproken dat Vaderdag verplaatst zou worden... naar de derde zondag van juni. En dat is het vandaag. Alleen maar mooie liedjes speciaal voor vader. En nu hoort u grat met Je bent de vader... Jij bent mijn vader voor altijd, je raakt me nooit door iemand kwijt. Jij bent mijn vriend, mijn kameraad, die heel mijn leven naast me staat. Jij liet de wereld aan me zien, die soms ook slecht kan zijn misschien. Mij altijd geleerd wat heel goed is en verkeerd. Jij en ik, ik ken jij, wij zijn samen allebei. Jij en ik, ik en jij, dat gaat nog. Bij jou van binnen zit een ruwe bolstig blanke pit, die fouten maakt als iedereen. Jij blijft voor mij toch nummer één. En wat er ook gebeuren gaat, jouw zoon die altijd naast je staat. Zorg voor mij en ik voor jou Omdat ik altijd van je hou Jij en ik, ik en jij Wij zijn samen, allebei Jij en ik, ik en jij Dat gaat nooit, nee, nooit Je bent bezorgd voor mij Maar het kind zijn is voorgoed voorbij En samen kunnen wij het aan Ik zal toch altijd naast je staan Jij yeah.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 Ik heb de laatste tijd erg weinig over horen. Hij is erg in het nieuws, erg negatief. En ja, hij heeft een heleboel mooie liedjes gemaakt. En ik geloof niet zo in, uh, in de verhalen die je over hem hoort... Het was Marco Bosato met de Dochters. En daarvoor vroeg u, gradamme, met je bent mijn vader. Het is vandaag Vaderdag en naar analogie met Moederdag... Werd in België, wordt in België, net als in Oostenrijk, Vaderdag. Zoals ik eerder al zei, op de tweede zondag in juni gevierd. In vele landen, waaronder Nederland, vieren het op de derde zondag van de maand. En in Spanje, Portugal, Italië en Liechtenstein... Maar ook in een deel van uh, België, onder andere de regio Antwerpen, wordt vaderdag op 19 maart gevierd. Dat is de feestdag uh, van uh, sint Jozef, de voedstervader van uh, Jezus. En in Duitsland wordt vaderdag gevierd op Hemelvaartdag, de dag dat Jezus opvaart naar zijn vader in de hemel. En ja, wij houden het gewoon op vaderdag, hè, de derde zondag in juni. En vandaag in Zandvoort uit Zandvoort. Normaal gesproken alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En vandaag daar allemaal liedjes met een beetje aandacht speciaal voor vader. Aangezien we vorige maand Moederdag hadden... toen hadden we een uitzending gewijd aan de moeders... en vandaag doen we het aan de vaders. En ik heb nu weer een plaat uitgekozen van Wim Sonneveld... met Langs het tuinpad van mijn vader. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart... waarop een kerkenkar met paard... een slagerij, van der Ven...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 toen het is voorbij, dit is al wat er bleef voor mij: een aanzicht en herinneringen. Toen ik het tuinpad van mijn vader de hoge bomen nog zag staan, ik was een kind.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 naar Zandvoort Zandvoort met Mario Zandvoort op deze foto is hij zeven jaar het gezicht zat er al in Vooral die ogen Hey, op deze foto mijn vader. Is dat hem? Met dat alpino-petje op voor die veilingsschuit. Foto's. Kijk en hier, hier staat hij te vissen in het zwarte slootje achter ons huis. En naast hem, dat is Wim. Die met Diana op schoot En deze is genomen Zo'n vijf, zes weken Voor zijn dood We houden het leven gevangen In een doos met foto's mooiste staat op de schoorsteen in Gleis. Is nooit een ontkomen aan. Oh, ik waan mij in de waan van alle dag. Maar hij blijft me achtervolgen deze dag. In gedachten blijf ik dromen, maar er is nooit een ontkomen. Minder Iedereen vrolijk En iedereen lacht Eén keer per jaar Dan voel ik mijn tranen Want dat is het Vaderdag Het is een dag waarop de zon Zijn zin kwijtraakt Het is een dag die mij Intens verdrietig maakt Zonder zorgen voor de vaders die pas morgen gaan.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 En God, ik heb je soms gehaat. steeds meer voor jou. Papa, ik lijk steeds meer op jou. Hele aflevering kijken? Ga naar kijk.nl. Je ziet meer met kijk... U hoorde de muziek van Maan met Papa. Het mooiste liedje natuurlijk, het origineel, wat ik al eerder zei, Stef Bos. Het nummer is uh, heel erg vaker opnieuw ingezongen door uh, een heleboel Nederlandse bekende artiesten. En voor Maan hoorde u Nick en Simon met Vaderdag. En ook kwam nog het kleine orkest voorbij met Mijn Vader. En Papadag, ja zo kan je het ook noemen natuurlijk, is uh, een informele benaming... waarbij een, een vrije dag voor Mar wordt aangeduid... waarop deze de zorgen voor hun kinderen op zich nemen het om een vaste vrije dag in de week. En ja, het is niet zondag natuurlijk, maar uh, ja, dag is natuurlijk iets anders dan vaderdag. Maar ja, dag is ook uh, bijzonder voor de kinderen natuurlijk, want ja, uh, yeah. dan hebben ze de hele dag hun papi en dan kunnen ze alles met papi doen. Alleen maar leuke dingen met papi. Afgelopen week moest ik dat ook, leuke dingen doen met mijn dochter, want het was natuurlijk de, uh, bij ons was het de, de, de avondvierdaagse. Een dochterlief die had ingeschreven dat ze 10 kilometer ging lopen. Nou, kan u vertellen, ik loop echt nooit. Ik stap in de auto en ik stap in weer uit en ik stap uh, misschien tien stappen en dan, uh, dan is het alweer klaar. En ja, doen dan in één keer tien kilometer is ongeveer pakken beet twee uur te lopen en dat uh, vier dagen lang. Nou, het was afzien, kan ik u vertellen. De blaar zaten op mijn voeten. beginnen nu een beetje te zakken, maar uh, ja, het was voor mij de hele dag, of uh, voor mijn dochter was het de hele week papa-dag. Papa eventjes stevig aanpakken en mag graag klagen. Papa, je moet sneller lopen. Papa, je moet er gewoon doorheen bijten door die blaren. Ja, hè. Vaderdag vandaag, op deze zondag 19 juni 2022. En u hoort nu Niels de Stadsbaner met Hey Papa. Hey pa, heb je even tijd? Ik wil jou iets kwijt. Ook al weet ik niet wat ik zeker moet, hoe je zoiets doet. Ik sta bij je in het krijt. Hey pa, ik weet hoe je bent die nog veel te vaak aan een ander denkt maar te weinig weet wat voor mooi zij voor me deed jij yeah. Je zo. Hey pa, als kleine jonge snaak zag ik je niet zo vaak En ik wou zo graag dat je bij me was Samen dingen doen, want je was mijn kampioen Hey pa, nu ik wat groter ben en aan je leeftijd ben Weet ik dat je echt alles hebt gedaan werd te staan. Ben zo blij dat ik je.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 luister naar Zandvoort, met Mario Zandvoort. Hey, Waar ben je nou? hey, zeg, papa. Het leven gaf ons niets cadeau. Je hebt mij leren vechten voor mezelf en voor elkaar. Je gaf ons zoveel liefde, voor jou was niets te zwaar. Een vader, mijn vriend. het zondag vandaag zandvoet het zandvoort moet ik zeggen op deze zondag vaderdag. Ja, ik, uh, het is voor mij ook vaderdag vandaag. Ik, uh, ik werd vanochtend uh, niet verweerd met een ontbijtje... maar wel met een heerlijk cadeautje, een, een luchtje. Dus uh, mijn dag kan niet meer stuk en uh, ja, ruiken. Ik zal in ieder geval niet meer stinken. TVM Zandvoort uiteraard het programma gemist heeft. Aanstaande zaterdag tussen 1 en 2. Wordt het nogmaals herhaald. Ik ben er volgende week zondag weer met een nieuwe aflevering... van Zandvoort uit Zandvoort. En dan gewoon weer uh, oud en vertrouwd. Een reisje terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar... Mooie oud hollandstalige muziek. muziek. Er nog een paar plaatjes te gaan over, uh, over Vaderdag. Misschien is het leuk, nog twee originele platen, Engelse Engelse platen. Paul uh, Anka met Papa, een hele mooie plaat. Past eigenlijk niet in dit programma, wat betreft uh, de taal, want het is niet Nederlands, maar ik vond het gewoon een hele mooie plaat. Probeer ik nog zo meteen te draaien. Maar eerst hier, uh, ja, een, een vrolijk nummer van de K3 met Papa, Papa en misschien nog zo meteen Simon Keizer. Vaderdag. Wees je nog een hele fijne zondag, een fijne vaderdag. En misschien tot volgende week. Ik zeg tot ziens.